12 uur. Door met het NOS-journaal. Het aan de grond houden van de Boeing 737 MAX 8-toestellen kost reisorganisatie Toei mogelijk 200 miljoen euro. Dat komt onder meer doordat de vervangende toestellen meer brandstof verbruiken. Toei heeft 15 737 MAX-toestellen. Na eind mei komen daar nog 8 toestellen bij. Toei hoopt dat de toestellen in juli weer mogen vliegen. Tegen twee Amsterdammers zijn celstraffen geëist van 20 en 22 jaar voor de moord op elektricien Ali Motamed uit Almere. Hij werd in december 2015 op weg naar zijn werk op straat geliquideerd. Vlak na de dood van Motamed bleek dat hij in Iran bij verstek veroordeeld was voor een grote bomaanslag in de jaren 80. De OEM denkt dat de Iraanse geheime dienst betrokken is bij de liquidatie. De stichting Carmel College heeft opnieuw een kort geding gewonnen over de aanschaf van digitaal lesmateriaal. De koepel van middelbare scholen wil meer met digitale boeken gaan werken en minder met papieren boeken. Distributeur TLN is het niet eens met de manier waarop digitale boeken worden gekocht. Gevreesd wordt dat scholen nauw gaan samenwerken met uitgevers en dat de rol van distributeurs mogelijk kleiner wordt. Maar de rechter is het daar niet mee eens en stelde TLN in het ongelijk. De jagersvereniging in Limburg wil meer controles op wildstroperij. Volgens de vereniging neemt het aantal meldingen toe... buitengewoon opsporingsambtenaren zouden daarom meer moeten controleren. In Limburg zijn dode reeën gevonden... die met een klein kogel waren beschoten. Daardoor raken de dieren alleen gewond... en komen ze uiteindelijk ellendig aan hun eind. Raymond van Barneveld gaat toch tot het einde van dit seizoen door als professioneel darter. Gisteravond verloor hij met 7-1 van Michael van Gerwen. Waarna hij zei per direct te zullen stoppen. Volgens zijn manager sprak van Barneveld gisteravond uit emotie. Het weer op steeds meer plaatsen. Zon in het Zuidoosten, mogelijk stapelwolken. Het blijft wel droog, er staat nauwelijks wind, 13 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken met later in de middag kans op een bui en iets warmer dan vandaag. Zondag droog, maar ook wat frisser, maxima dan rond 11 graden.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 Call me Don't call me up, I'm going Welkom bij ZFM Zandvoort. We zijn hier vandaag met een speciale uitzending van het Gertebach College. Ik ben de presentator Joey van der Kel. En we zitten hier met andere leerlingen. Stel jullie elkaar even voor. Nou, ik ben Mick Bluis uh, en ik zit op het Gertebach College net als Joey. Nou, ik ben Julia Holkamp en ik zit ook op de Gertebach, net als Mick en Joey. Goeiedag, ik ben Leandra Henstra en ik zit ook op de Gertebach. Nou, helemaal top. En nu gaan we weer terug naar een goed nummer. Uh, we spreken u zo weer. No Ja, welke terug bij ZFM's wordt. We gaan een klein stukje doen met het nieuws. En we gaan nu beginnen. Uh, wat hebben jullie te zeggen over het nieuws vandaag? Hier volgt het nieuws van 29 maart. De zomertijd gaat weer in. Aanstaande zondag gaat het om twee uur, als je precies wilt zijn, één uur vooruit. De als het aan het Europese Parlement ligt, gaat in 2021 definitief het eind aan... Volgens de chronobiologen is het namelijk heel slecht voor als je met de tijd elke keer aan de klooien bent. 22 jaar cel wordt geëist voor de moord. Justitie eist voor 22 en 20 jaar cel. De Amsterdammers Moreo van 36 jaar en Aroar, dus 29 jaar, hebben een brute kill moord van op een Ira Iraanse Nederlander Ali Motumet. Eind 2015 Almere. Oké, okay, Mick Bluis, wat heb jij hierover te zeggen? Over nieuws? Ja, uh, Ja, ik uh, ga zo het nieuws uh, of het uh, weerbericht voor, voor we lezen. Oké, okay, ja, maar... Uh... Um, uh, zullen we eerst dan gewoon naar het muziekje gaan? Ja, is goed. Oké, okay, dan zijn we zo weer terug met uh, Mick Bluis met het weerberichtje. bij ZFM Zandvoort lunch. Dit was Smells Like Teen Spirit van Nivana. En dan gaan we nu naar het weerberichtje. Zie je Zandvoort? Weerbericht. Ja, goedemiddag uh, Zandvoort. Op dit moment schijnt de zon heerlijk weer uh, in Zandvoort. Uh, op dit moment 13 graden en een uh, windkracht van uh, 2. Uh, rond 4 uur neemt de temperatuur op naar zo'n 15 graden. En in de loop van de avond voelt het af naar zo'n 8 graden. Blijft zonnig. Uh, morgenochtend verwachten we in de ochtend uh, een beetje bewolking. Maar na de, of, uh, in de aanloop van de dag uh, ja, kluit het op. En het wordt morgen zo'n uh, 15, 16 graden. Ja, dat was het weerberichtje van de namiddag. En we gaan nu weer terug naar het nummer van... Hij is voor mij met Pissy van Chris Cross Amsterdam. Ik voel me veiliger bij je, jij heeft alles wat. Als je mij niet hallo mama, wat betekent dit dan allemaal? Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel, dat er niks anders is wat ik mis. Nee. Jouw ja, beschermen, dat is mijn doel, Kort wou op die bitch, ik mis niks. Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver. Uh, we don't need to go there, you don't wanna go there. is for me. Couple old friends. I swear I'm trying to make amends forget the years. I haven't been and we can ride around again like before Making up our own laws I got a couple old Friends, yeah Yo, de Elderbrook, old friend. Hier bij een speciale uitzending van. Uh, ja, de Gerttenbach, CFM. En nou hadden ze best wel een leuk onderwerp: namelijk uh, beetjes. Dus ik zou zeggen, brand los. Ik weet niet wie er begint. We beginnen dan. Um, nou. Wist u dat de eerste man die de val van de Niagara-watervallen heeft overleefd en later toen is uh, overleden omdat hij is uitgegleden over een sinaasappelschil? Nou, dan heb je het lekker voor elkaar. Uh. Ja. Ja. Uh, nog een ander leuk feitje, feitje vond ik: uh, dat plassen onder de douche bespaart je jaarlijks zo'n 4.500 liter water. Nee. nee. Nou, ja. ja, ik weet het. Bizar. Ik weet niet, maar hoe kan dat elkaar besparen dan? Want... Nou, als je doucht, dan hoef je niet meer door te trekken uh, in de wc, toch? Hm. Dus als oh, al een Ja, dan moet je dus het, het elke, keer, moet je dan elke keer... Elke keer gewoon eventjes, als je moet plassen, moet je gewoon douchen. <lacht> dus ik zou, ja, het, nee, ik zou het gewoon inhouden. Leuk weetje, leuk weetje. Ik vind het wel Ja. Nee, het is ook onmogelijk om te gaan neurien als je je adem inhoudt. Ja. ja, ik probeer het even, maar het gaat niet. Nee, De meeste nee, zijn best nee. aan het proberen, maar... Ja, en uh, ik vond een ander leuk feitje, vond ik over Engelsen. En het, uh, het schijnt dat op 76% van hun Facebook-foto's... staan er allemaal dronken Engelsen. Dronken Engelsen? Je zou toch denken dat het Duitsers zouden moeten zijn? Ja, maar Engelsen zijn nog gekker. Die, die, Engelsen. Weer, hè? die Engelsen. Altijd weer die Engelsen, Altijd weer die Engelsen. Wouden jullie verder nog iets bespreken of uh, weer een muziekje draaien? Laten we weer een muziekje ja, draaien. Ja, laten we dat maar doen. Ja? Ja. Ja.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 Zie er The day and the day, the day, de noche me llama. the day, funny jack Gia one time, she in it so much she have it fans feed all Aye the mommy, tell me Gia two time That's how we start, see the yeah. gala get wild time me Gia the wicked, why one She in that style, and she love the profiles Four time, me give her that grind Say, well, be local callos in her mind Fuego, well, well. say the gala ball, fuego Anytime she want me, be set it on fuego De día en de, de noche me llama. Night and day. Que quieres de nuevo en mi cama. Ya lo sabes. No fue suficiente una vez. Nana. Ahora yeah. de yeah. día y de noche reclama. Tu chisme. Come on. Buscaron más caras de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Ta 10 Bukkara Makara, niks, niks, niks, niks, niks, niks, niks, niks, She can't go a day without chat to me. Said she love the way me give her love naturally. And she can't stay away, snap back to me. She great luck to me. Fuego, said the girl about fuego. Anytime she want me, if set it on fuego. Said the girl about fuego. Girl, said she just can't forget it. The day, de noche, me llama. Night and day. Que quiere de nuevo en mi cama. Nog no. no fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche Ja, we zijn weer in ZFM Zandvoort en uh, we gaan het nu hebben, nou eigenlijk hebben, we gaan nu een interview geven met meneer Boelen, de enige echte van het Wim Gertenbach College. Ja, we zitten in de studio met, uh, met Jan Boelen, de uh, niet meer weg te denken geschiedenisdocent van het Wim Gertenbach College in Zandvoort. Uh, ja, bijna interieur, uh, een interieur geworden, al 35 jaar lang uh, geschiedenisdocent, altijd... Uh, motivatie om uh, de geschiedenislessen uh, leuk te maken. En uh, ja, u uh... Ja, prima. 35 jaar, dat is nu natuurlijk een enorme tijd. En ik kan me herinneren toen ik pas op de Gettenbach begon. Toen had je nog in 84, 85 de Formule 1-racers. En met de toenmalige directeur, die baancommissaris was... gingen we met de leerlingen naar de binnenkant van het circuit... om te kijken hoe die jongens zich voorbereiden op de races van toen. Ja, het is prachtig om te horen. En uh, we zitten hier ook met uh, Julia Holkamp. En, uh... en Leandra natuurlijk. En mm -hmm. uh, we hebben allemaal een paar vragen voor meneer Boelen. En natuurlijk de eerste vraag. Um, hoe gaat het met u nu? Ja, het gaat hartstikke goed met mij. Maar ja, heel stilletjes, ik moet er wel aan denken dat ik weet dat er een moment komt dat het uh, stopt. Ja. En dat is onoverkomelijk. Er komt een moment uh, dat je gaat stoppen. Maar als ik uh, lesgeef, dan heb ik altijd het gevoel van ah, dit kan ik tot mijn honderdste volhouden. Wat ik vind lesgeven is mijn lust en mijn leven. En waarom heeft u eigenlijk voor de Wim Gerthe wel gekozen, aangezien het best wel ver van uw huis vandaan is... Ja, dat was uh, toen ik begon helemaal een uh, drama. Want ik was net verhuisd naar het Gooi toen ik te horen kreeg dat ik in Zandvoort kon gaan werken. Dus dat betekende dat ik toen heen en weer moest gaan reizen van Laren naar uh, Zandvoort. Elke dag, dat heb ik vijf jaar volgehouden. Op een gegeven moment uh, zijn we verhuisd en in Haarlem aan de westkant terechtgekomen. Uh, ik ben op school uh, gekomen doordat ik uh, gepolst werd, gevraagd werd om... Uh, om daar te solliciteren, daar te gaan werken. ben ik gaan kijken en toen dacht ik meteen van... hé, dit is het, daar hou ik van. En u heeft nooit uh, erover nagedacht om voor een, uh, een andere school te gaan werken? Nee, zeker niet. Want de Gettenbach dat voelt aan als, uh, daar ben ik thuis. Uh, de Gettenbach is niet de plek waar ik mijn inkomen uh, bij elkaar verdien. Natuurlijk, uh, voor niks gaat de zon op. Maar de Gettenbach, dat is gewoon uh, ja, mijn lifestyle, mijn leven, mijn tweede leven. Naast mijn privéleven, dat ik natuurlijk ook heb. Maar de Gettenbach, voor mij alles. En wat uh, gaat u dan doen als u uh, met pensioen gaat? Wat zijn dan de plannen die u heeft? Ik uh, ben al gepolst, want uh, in Amsterdam heeft uh, het Joods cultureel kwartier gevraagd... of ik rondleidingen wil gaan houden voor uh, buitenlandse toeristen. Dat ga ik doen. En uh, ik ga ook heel actief worden in Rotterdam. Want dan ga ik uh, allerlei dingen doen bij het Goethe-instituut. Daar kan ik heel veel met uh, mijn vakgeschiedenis uh, uh, bij gaan doen. Dat zijn plannen die ik heb. En het uh, laatste wat ik uh, wil gaan doen... dat is uh, eigenlijk uh, met een hobby bezig zijn die ik al jaren heb... maar eigenlijk nooit tijd voor gevonden heb om te doen. En dat is uh, gaan beeldhouden bij een beeldhouwerscollectief in Amsterdam... En u zegt uh, dat u heel veel van geschiedenis houdt... maar wat is u eigenlijk uh, de, de lievelingsgedeelte uh, van geschiedenis het onderwerp? Dat vind ik een hele leuke vraag die Leandra stelt. Nou, eigenlijk heb je een klein beetje antwoord uh, kunnen horen... op die vraag toen ik het net had over het Goethe-instituut. Uh, mijn lievelingsonderwerpen liggen in de moderne Duitse geschiedenis. Zeg maar zo'n beetje vanaf het einde van de 19e eeuw... tot het Duitsland van tegenwoordig... En daarnaast heb ik altijd een enorm zwak gehad voor de klassieke geschiedenis. Dus de oude Grieken, de oude Romeinen, de Egyptenaren. Nou ja, noem, noem ze allemaal maar op. En, uh, heeft u nog andere liefde voor andere vakken? Zoals uh, maatschappijleer of, uh, of iets dergelijks? Ja, zeker weten. Maatschappijleer vind ik een fantastisch vak. En dat geef ik al zolang ik leraar ben. Vanaf het moment dat ik als geschiedenisleraar begon... heb ik ook altijd al maatschappijen gegeven. Het interessante van maatschappijen is vooral... Dat je uh, heel, heel erg bezig bent met en moet nadenken over uh, de plaats van jongeren in de samenleving. En, en, en dat is iets wat mij ook uh, aan maatschappij leren, uh, ja vind ik fantastisch. Adrukskunde vind ik ook een heel erg mooi vak. Ik, ja, ik vind heel veel vakken vind ik hartstikke interessant. Oké, okay, en hoe bent u erop gekomen om bij elk, uh, nou niet bij elk, maar bij heel veel onderdelen, onderwerpen die u heeft, uh, stencilpakketten te maken? Waarom maken die stencilpakketten altijd? Nou, dat doe ik omdat ik uh, uh, vind dat als je je beperkt als leraar tot uh, een lesboek, een werkboek, stilzitten, opdrachtjes maken, volgens mij. Kijk, er zijn vakken waar het onoverkomelijk is dat je dat moet doen. Hè? Maar ik denk dat dat dodelijk is voor het opwekken van interesse bij leerlingen voor je, voor je vakgebied. Dan gaan, dan gaan ze uh, zo'n mooi vak als geschiedenis ervaren als een saai vak. Als een vak met sleuren. Elke keer dezelfde handelingen verrichten. Ik, ik denk dat geschiedenis een vak is dat spannend moet zijn. Dat, dat je iedere keer weer. Uh, ontdekt dat er nieuwe fascinerende dingen zijn. En dat stelt uh, aan een leraar de eis dat hij zich heel actief opstelt... en niet afhankelijk is van een boekje. En u werkt er al heel lang. En uh, de meeste leraren zeggen van, na tien jaar wil ik weg... omdat we de, niet onze leerlingen willen zien met kinderen. Maar uh, wat vindt u er eigenlijk van... als je eigenlijk de les geeft van de kinderen van uw oude leerlingen... Oh, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Alle leerlingen, elk moment... zijn altijd weer fris en nieuw voor mij. En, en uh, dat, dat maakt me helemaal niks uit. Niks uit. Uh, uh, een heel belangrijk punt voor mij is... dat ik op een gegeven moment me wel ging realiseren... als je ouder wordt, kan de afstand tussen een leerling... en een leerkracht groter worden. He, dat, dat je ouderdomstrekjes gaat vertonen... waar leerlingen zeg maar... Uh, geïrriteerd door kunnen raken. Maar ik heb niet het gevoel daar op enige wijze last van te hebben. Dus zolang ik merk dat leerlingen het heerlijk vinden... om van mij les te krijgen, vind ik het heerlijk om ze les te geven. En uh, hoe ervaart u het? Uh, u, u zit al uh, 35 jaar in het onderwijs op deze school. En uh, is het niet grappig om te zien dat nu de, leer, de kinderen... van de oud-leerlingen van u uh, les van u krijgen? Ja, dat is zo ontzettend leuk. Dat is zo fantastisch leuk. Want ik heb natuurlijk heel veel jongens en meiden... waarvan ik ook de ouders in de klas heb gehad. Tantes en ooms in de klas heb gehad. Nou, er zit hier wat tegenover me. Leandra bijvoorbeeld. De halve familie heb ik lesgegeven, geloof ik. En het is uh, ja, inmiddels al zover... dat ik uh, de kleinkinderen al aan het lesgeven ben... van de eerste grootouders in Zandvoort. Ja, heel, heel leuk is dat. Ja, dat was echt... Geweldig interview, echt uh, hartstikke bedankt meneer Boele. Vooral uh, de interviewers um, Mick, Julia en Leandra. Natuurlijk een prachtig onderwerp. En we gaan nu dan naar de single van Jor. Your... Okay. <laughs> She used to kiss underneath the light on the back of the bus I oh, know your daddy didn't like me much And he didn't believe me when I see you with a wall Every day, she find a way out of the window to sneak out late She used to meet me on the inside In the city with a sun on set And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette Maybe you know I just wanna I'm take it Give me a heart, guess I'm gonna break it So come away, started today Start the lights, got together in a different place We know that love is how all these ideas came to be So baby, run on with me 17, and we got a dream I have a family, a house, and everything in between And then uh, suddenly, we're 10-23 And now we got pressure for taking the love more seriously We got a dead end jobs and got bills to pay He used to meet me on the east side In the city where the sun goes in And every day and you know This is No, no, Dit was Answerphone van Banks and Ranks. En dit was het groepje van het Wim Gertebach College. En we willen graag ZFM bedanken voor deze mogelijkheid. Het was erg leuk. En uh, volgens mij heeft iedereen er wel van geleerd. Dus uh, dank jullie wel. En uh, hier zit de volgende nummers. Uh, I Can't Get Enough van Benny Blanco. I want that daily, a breath get into you. Así que no le es suficiente, mal de la mente, cuando está solita que entre. Música para ponerla en el ambiente, yeah. Ella quiere que lo hagamos como aquella venta. Yo yeah, busco te lo trago por si tenía sed. Todo lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en el check. Vamos a calentar, baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiera olvidar, lo quiere recordar Baby, yo entrar